Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Natuurlijk houden we Wimmelden in de gaten. En we kijken ook terug op die massasprint in de Tour vandaag. En we kijken ook nog om een andere reden naar het eiland. Want in Groot-Brittannië komt een parlementair onderzoek... naar het renteschandaal in de bankwereld. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Lieselot Thomassen. André Kuipers is in Houston herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en twee kinderen hadden zijn terugkeer uit het ruimtestation ISS gevolgd vanuit het vluchtcentrum van NASA in de Amerikaanse stad. Bij de hereniging waren geen journalisten aanwezig. Samen met Kuipers werd ook zijn Amerikaanse collega Don Pettit welkom geheet door familie. Kuipers zal de komende weken een druk programma hebben. Hij zal moeten revalideren omdat hij door zijn lange verblijf in de ruimte spier- en botmassa is kwijtgeraakt. Verder zullen er voor wetenschappelijk onderzoek bloed, urine en speekselmonsters bij hem worden afgenomen. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn vrijgelaten. De vier werden vastgehouden door een militie nadat bij hen documenten waren gevonden die volgens Libië staatsgevaarlijk waren. De medewerkers waren naar Libië afgereisd om het proces voor te bereiden tegen Seif al-Islam, een van de zonen van kolonel Gaddafi. Het strafhof wil hem in Den Haag berechten wegens misdaden tegen de menselijkheid bij het neerslaan van protesten in Libië. Libië wil hem zelf vervolgen. Het heeft excuus aangeboden aan de Libische regering... voor de moeilijkheden die de missie heeft veroorzaakt. Finland zal het opkopen van staatsobligaties... door het Europese noodfonds ESM blokkeren, heeft de Finse regering gezegd. Vorige week werd op de Eurotop besproken... dat het noodfonds ook gebruikt zou kunnen worden... om staatsobligaties van probleemlanden als Spanje en Italië op te kopen. Die landen kampen met hoge rentes en die kunnen omlaag worden gebracht... als het ESM staatspapieren opkoopt... Voor die stap is toestemming nodig van alle 17 eurolanden landen en Finland zal geen toestemming geven. De Finse regering vindt het een inefficiënt instrument... om de markten te stabiliseren. Correspondent Joris van Poppel over de Finse blokkade. Hoe dat gaat aflopen, dat is nog allemaal een beetje onduidelijk. Er is nog geen aanvraag om dat instrument uh, te gebruiken. Maar ja, het is wel duidelijk dat het uh, verdrag of de, de overeenkomst... van afgelopen donderdagnacht is nu vier dagen oud... en er wordt al flink aan gemorreld. De Nederlandse regering is ook geen voorstander... van het opkopen van obligaties door het ESM. Maar premier Rutte wil het niet op voorhand uitsluiten... al acht hij de kans klein dat het opkopen daadwerkelijk zal gebeuren. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in een maand tijd met 2 procentpunten gedaald. Eind mei was de dekkingsgraad nog 95 procent, eind juni was dat 93 procent. Blijkt uit de pensioenthermometer van consultancybedrijf A&Ewitt. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van pensioenfondsen en hun verplichtingen. Die moet eigenlijk minimaal op 105 procent staan, maar zit bij veel pensioenfondsen al een tijd daaronder. Als de situatie niet verbetert, moeten veel fondsen volgend jaar de pensioenen tot wel 7% verlagen. Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het volwassenenonderwijs om alsnog hun diploma te halen. Twee van de drie instellingen voor volwassenenonderwijs verwachten voor het nieuwe schooljaar meer inschrijvingen. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. De schattingen lopen uiteen van 5 tot 25%. Door strengere eindexameneisen zijn vooral in het VMBO meer leerlingen gezakt. In het volwassenenonderwijs hoeven ze, om een diploma te krijgen, alleen de vakken over te doen die ze niet hebben gehaald. Dit jaar zijn de eindexameneisen voor VMBO, HAVO en VWO aangescherpt. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld tenminste een 5,5 hebben gehaald. In het noorden van Mali worden nog altijd heiligdommen van Soefi's vernield. Radicale fundamentalistische moslims slopen de graven van heilig verklaarde Soefi-leiders met bijlen en kleine graafmachines. De grafschenners zijn lid van Ansardine, een fanatieke moslimgroep die dood en verderf zaait in het noorden van Mali. De extreme fundamentalisten zien het als een goddelijke opdracht om heiligdommen van de zeer gematigde Soefis te verwoesten. De regering van Mali heeft geprobeerd de heiligdommen te beschermen door ze op de VN werelderfgoedlijst te zetten. Maar Ansardine erkent geen enkele lijst of internationale organisatie en gaat door met de vernielingen. Mark Cavendish heeft voor de 21ste keer in zijn wielercarrière een rit in de Tour de France gewonnen. In de tweede etappe van Visee naar Tournai was de Brit de snelste in de massasprint. Hij bleef de Duitser Greipel en de Australiër Gos voor. Tom Velers werd vierde en was daarmee de beste Nederlander. Fabian Cancellara houdt de gele trui. In het algemeen klassement waren er verder ook geen grote veranderingen. Het weer vanavond neemt in het westen de bewolking toe. In het oosten zijn er brede opklaringen. Ook morgen vooral in het westen veel bewolking. In het hele land kans op een bui. Bij weinig wind uit het zuiden wordt het 22 tot 24 graden. ANWB-verkeersinformatie met 24 files bij elkaar opgeteld 75 kilometer. De meeste vertraging in de regio Rotterdam. Dat heeft onder andere te maken met de afsluiting van de Maastunnel in de zuidelijke richting. Daardoor is het extra druk op de A4 richting Hoogvliet. 4 kilometer tussen de knooppunt en, Ketoplein en Benelux. En op de A20 richting Gouda rijdt het langzaam over 7 kilometer. Tussen knooppunt Ketoplein en knooppunt de Brechtseplein. En verderop staat nog eens een keertje 5 kilometer bij Moordrecht. Op de A1 Amersfoort richting A. Apeldoorn staat bij Apeldoorn Zuid twee kilometer door een ongeluk en op de a 59 zit ik zee richting de Os. Bij, Kruis, bij Kruisstraat staat vier kilometer door een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open en ongeluk op de N50 zullen richting M-Lord zorgt voor drie kilometer voor de rampspoorbrug. Zometeen verder met Radio1 Sportzomer.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 Sportsomer. En wat is de sport dan in dit uur? Nou, op dit moment niet zoveel, want op Wimbledon zijn de zeilen erover. Het is regent weer in Engeland. Betekent ook dat de partij tussen Murray, de lokale favoriet, en Cilic op dit moment ook gestaakt is. Het Britse renteschandaal breidt zich uit, want ook andere banken zijn erbij betrokken. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Hek. En Er komt een parlementair onderzoek naar dit renteschandaal in de Britse bankwereld. Dat maakt de premier Cameron vanmiddag bekend in het Lagerhuis. I want us to establish a full parliamentary committee of inquiry involving both houses, chaired by the chairman of the Commons Treasury Select Committee. Vorige week kreeg de Barclays Bank al een boete van 360 miljoen euro. De topman van de bank heeft vandaag ontslag genomen. Arjen van der Horst, nu zijn er ook nog andere banken bij uh, betrokken. En het, het doel van het parlementair onderzoek, dat is om dat allemaal boven water te halen? Deels is dat om um, boven water te halen En omdat er dus een nieuwe discussie nodig is, zo vindt de politiek... over nieuwe regulering van banken. Die discussie is duidelijk nog niet ten einde. Er zijn ook allerlei voorstellen vanuit Brussel op dit moment over de bankensector. Dit nieuwe schandaal heeft voor de zoveelste keer weer eens het verglootgas gezet... op de bankensector en wat daar dus nog steeds allemaal mis is. En uh, ja, nieuw, een nieuw parlementair onderzoek zal dus uiteindelijk ook moeten leiden... tot nieuwe regels voor de banken. Ja, want misschien is het goed om nog even uit te leggen... waarom uh, in ieder geval Barclays zo'n grote boete heeft gekregen. Ja, dit gaat om het uh, LIBOR, de London Interbank Offered Rate. Dat klinkt heel gecompliceerd, maar dit is een rentestand... die de banken onderling met elkaar afspreken uh, aan geld dat ze aan elkaar lezen. Waarom is dat belangrijk? Nou, die rentestand heeft uh, gevolgen voor iedereen. Voor gewone burgers, zelfs voor mensen in Nederland. Uh, dat LIBOR is namelijk bepalend voor uh, de, uh, de hoogte van een hypotheekrente... voor een spaargeldrente. Dus stel dat LIBOR omhoog gaat... Nou, dan gaat ook de hypotheekrente voor miljoenen miljoenen Britten omhoog. Wereldwijd zijn er uh, voor 350.000 miljard uh, pond uh, aan leningen en financiële producten... die afhankelijk zijn van dit LIBER. Dus stel je voor dat het LIBER met 0,0001 omhoog gaat... dan heb je het nog steeds over miljarden. Manipulatie van deze rentestand, waar Barclays dus nu van is beschuldigd... is dus zeer ernstig en vandaar dus ook die hele hoge boete. Ja, en Cameron, de premier, uh, moest toen kiezen tussen de, de twee belangrijke voor hem. De kiezers aan de ene kant en de bank aan de andere. Wat heel moeilijk voor hem is. Want uh, hij weet ook dat de bankensector in het land bijzonder belangrijk is... voor bijvoorbeeld de staatskas. Een groot deel van de belastinginkomsten komt uit diezelfde bankensector. Er zijn ook honderdduizenden mensen in het land werkzaam in de bankindustrie. Je zag dat ook aan Cameron bij de Europese top in december vorig jaar. Dat hij zijn, mede zijn veto-uitsprak tegen dat nieuwe uh, begrotingspact omdat hij dus bang was dat Europa met te strenge regels voor de banken zou komen. Ook hij ziet nu dat die woede groot is over wat er nu gebeurd is. Dus ja, die politieke druk was enorm uh, voor hem om toch maar iets te doen. De oppositie kwam al met voorstellen voor een soort Levinson-achtig uh, onderzoek. Hè, zoals ook met het afluisterschandaal is gebeurd. Zover wil hij niet gaan. Maar ja, hij is wel gezwicht voor een deel van die politieke druk. En vandaar dus dat er ook nu een parlementair onderzoek komt. Dat niet zo zwaar is als zo'n Levinson-onderzoek. Maar toch wel moet leiden tot nieuwe regels. Arjen van der Horsten hoor u vanuit Londen. En we gaan naar vlakbij Londen, is het Londen. We gaan naar Wimbleden, Marcella Mesker. En een paar weken geleden las ik een verhaaltje... waarin een beetje meesmuilend werd gedaan... over dat dure dak van Wimbleden. Want het had nooit meer geregend sinds ze het dak hadden. Maar dit jaar komt goed uit, hè? Ja, heel goed. Want het is nu eindelijk uh, dichtgegaan, het dak. Nou, dat dak dat, uh, gaat eigenlijk best snel dicht. Maar dan moet dat uh, uh, ja, weer toch een tijdje duren voordat het gras weer uh, op temperatuur is. Uh, de acclim acclimatie, uh, acclimatie. Nou ja, moeilijk wordt Klimatologie. Ze eraan laten we het uh, aan, wennen, aan ja, wennen. Ja, ze moeten eraan wennen. De klimatologie moet dan weer helemaal uh, in orde komen. Dus uh, we hebben hier weer een, een regenpauze. Buitenbanen wordt helemaal niet gespeeld. Daar liggen de zeilen over de banen. Maar hier gaan we dadelijk verder. Uh, Verder met de wedstrijd tussen de nummer 2 Azarenka en de nummer 14 Ivanovic. Op papier een aardig affiche. Uh, voorlopig nog niet, want het staat 4-1 voor Azarenka. Die nu toch wel een van de topfavorieten is. Zeker nu Maria Sharapova eruit ligt. En Azarenka kan weer, als ze wint en nog een paar rondjes wint, de nieuwe nummer 1 worden. Dat stond ze natuurlijk al eerder dit jaar, toen ze de Australian Open eh, won. Dus dit kan wel als een extra motivatie voor haar zijn. Dus zij leidt 4-1 in de eerste set tegen Ivanovic. En op baan 1 eh, was ook wel een aardige partij bezig... tussen de Brit eh, Murray tegen de Kroaat Silic. Eh, Murray kwam van een breek achter in de eerste set naar 7-5 setwinst. En hij leidt nu met een breekvoorsprong 3-1. Eh, die Silic eh, ziet er toch wel wat vermoeid... Uit. Um, had weliswaar gisteren een dagje rust, maar zaterdag stond hij ruim 5,5 uur op de baan. Tegen Sam Quarry, de 1 na langste partij in de geschiedenis van Wimbledon. Um, en hij won die partij met 17-15 in de vijfde set. Natuurlijk nog niet zo lang als Isner Mahu. Hè? Dat was 70-68, weet je nog. 11 uur en 5 minuten. Ja. Nou goed, dat haalt niemand meer in. Maar dit mag dat toch ook wel wezen. En ja, dan zie je dat Silicje toch ook twee dagen daarna nog best wel een beetje moe is. Dus uh, ik, uh, ik vind dat Murray toch wel weer goed doet. Hij is niet in grootse vorm. De kansen zijn er. Het schema eh, zonder Nadal in de onderste helft is natuurlijk ook aantrekkelijk voor hem. Ja, hoe gaat hij om met die druk hier? Al die Engelsen juichen en ze hebben allemaal wat te melden over hem en... Ja, dan wordt er aan hem gevraagd, jo, goh, hoe ga je toch om met die, met die druk... En, en al die analisten hier en de commentatoren die allemaal menen... hoe jij het toernooi zou moeten winnen. Hij zegt, nou, ik maak me er niet meer druk om. Ze hebben zoveel eh. over mij gezegd. Ze hebben gezegd, ik ben lui, ik ben saai. Op Roland Garros ben ik een drama queen, weet je wel. Omdat hij daar uh, ja, zo'n rugbessure had. Ze zeggen ook dat ik niet fit ben... Maar ja, voorlopig staat hij toch weer in de vierde ronde en uh, doet hij het goed en uh, gaat hij bijna naar uh, de kwartfinale door. Dus uh, Murray en, nog steeds uh, heel aardig in de race. En, is de belangrijkste uh, ja, vraag Marcella straks. niet hoe gaat hij om met zijn moeder? Is dat niet uiteindelijk bepalend of hij het gaat winnen? Ja, nou, ik hoop dat zijn vriendin uh, iets meer te zeggen heeft dan moeder. Moeder is uh, uit huis, hij heeft zijn eigen huis. Ja, he, bij die, de zit bokje, die zit wel in dat boxje. hè? Ja, die zit wel in dat boxje? Ja, maar die is tegenwoordig Cup captain hè? Dus okay. die houdt zich bezig met de Engelse tennisvrouwen. Dus hij heeft iets meer rust, denk ik. Stelt me gerust, dank je. Tot zo. Dan gaan we naar uh, Libië, want daar zijn vanmiddag... vier medewerkers van het internationaal strafhof uit Den Haag vrijgelaten. Ze werden bijna een maand lang vastgehouden... door een militie in de stad Zintan... Dezelfde militie houdt ook Zeef al-Islam gevangen. Dat is de zoon van Gaddafi. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is de reden dat deze vier mensen werden vastgehouden? Nou, dat heeft alles met die zoon van Gaddafi te maken. Uh, die mensen van het strafhof die waren bij hem op bezoek omdat ze uh, hem vertegenwoordigen en uh, twee vrouwen in dat gezelschap, een Libanese vrouw en een Australische vrouw, die werden opgepakt omdat ze ervan verdacht worden dat ze allemaal zaken meegesmokkeld hadden. Een blanco check, opnameapparatuur, allerlei documenten, dat soort dingen. En daar waren ze niet bij mee, dus uh, zijn ze alle vier uh, gearresteerd en nu pas vrijgelaten. En waarom dan nu pas vrijgelaten? Wat is er veranderd? Ja, Er is uh, natuurlijk heel veel diplomatiek verkeer geweest, ook weer met uh, het strafhof. De baas van het strafhof, gevestigd in Den Haag, is uh, op dit moment in Libië op bezoek. En heeft zijn excuses aangeboden uh, voor alle problemen die zijn ontstaan. Dat is diplomatieke taal, waarbij er dus niet excuses is aangeboden voor eventueel uh, de, de smokkel, de cel in van al die dingen waar ze van verdacht werden. Maar toch excuses. Ja, Dat is dan voldoende geweest voor de Libische regering om die vier vrij te laten. Want die zaten natuurlijk ook niet te wachten op een diplomatieke rel die allemaal een duurde. Want... De relatie tussen Libië en het strafhof, daar is natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen. Die zoon van Gaddafi, Save al-Islam, Den Haag zou heel graag zien dat hij voor dat strafhof in Den Haag berecht zou worden. Maar de Libiërs, die doen het liever zelf. Nou, ja, je kunt je voorstellen, die relatie die was dus al niet al te prettig. En dan dit eroverheen, ik denk dat iedereen nu opgelucht adem haalt dat dit in elk geval uit de wereld is. Sander van Hoorn, dankjewel. Dan de toer-etappe van vandaag. Mark Cavendish liet zien waar hij goed in is. Sprinten. De Brit versloeg in de laatste meters... de Duitser André Greipel en de Australiër Matthew Goss. Sebastian Timmerman praat met Servaas Knaven, de ploegleider van Cavendish. Ja, het leven is eigenlijk zo simpel, hè. Spanje wint een voetbaltoernooi en Mark Cavendish de massasprints in de toer. Het klinkt heel simpel, maar uh, ik denk niet dat het zo simpel is geweest vandaag. Hoe liep het voor jullie? Nou, ik heb... Uh, ik heb geen beelden gezien eigenlijk, ik, zie, ik heb alleen gezien dat Kev wint, maar ik hoorde dat hij nog wel van, van redelijk ver moest komen. En uh, het was uh, wat ik nu snel hoor hier in de bus echt uh, heel hectisch, chaotisch, uh, gevaarlijk. En uh, ja, echt van een lead-out of iets, of me Kev veel kunnen helpen in de laatste kilometers, daar uh, was niet, hij uh, niet bij. Is het moeilijk om tijdens de etappe, dus voordat de finale begint, en Wiggins te helpen en Kevinus te helpen als... ja, ja, voor, voor zijn ploeggenoten? Voordat voor voor de finale begint, dan kun je dat wel goed combineren. Ik bedoel, als je daar met z'n allen bij elkaar bent, dan kun je allebei de kopmannen wel, uh, wel uh, bijstaan. Maar vooral in de finale zoals vandaag, ja, de laatste vijf kilometer, dan hebben wij niet, uh, niet de, de, de, de mannen, echt specialisten, mee die daar kunnen. Dus dan, uh, dan is het gewoon. Uh, het belangrijkste is dat Bradley uh, tot drie van het einde gewoon, uh, zonder problemen doorkomt. Natuurlijk moet hij daarna niet vallen, maar als er dan een lekke band is of iets dergelijks... krijgt hij dezelfde tijd als de winnaar. Dan ja, dan is dat uiteindelijk, Dus dat is uh, voor, voor, voor een aantal het belangrijkste. En dan is het... Uh, ja, de anderen moeten dan nog even doorgaan. Ja. Is dat uh, uh, trouwens makkelijk geweest om Cavendish ja, te, te vertellen, te moeten vertellen voordat de Tour begon? Ja, makkelijk geweest. Het is... Uh, hij heeft dat zelf ook wel zien aankomen natuurlijk. Ik bedoel, hij weet ook dat Bradley voor de, voor de eindzege gaat en dat hij toch uh, iets meer helpers mee gaat krijgen dan uh, dat, dat, dat Kef krijgt. Hij, hij, hij weet heel goed uh, hoe het in elkaar zit en uh, hoe het, dat is gewoon normaal. Alleen ja, het is wel natuurlijk, uh, als het dan ook zo is, dan ja, moet hij het op een andere manier doen. Dus toch even de knop omzetten. En uh, Daarom is het ook zo mooi dat hij wint vandaag want hij is gewoon de snelste ter wereld. En dat is hij al een aantal jaar. En hij, natuurlijk heeft hij uh, meestal heel vaak gewonnen met een lead-out. Maar hij heeft ook zijn wedstrijden gewonnen uh, door het op deze manier te doen. En, uh, en wij waren ervan overtuigd dat hij dat kan. Alleen ja, hij gaat waarschijnlijk percentage overwinningen dat hij haalt. Op, uh, is misschien niet slagen, maar ja, dat is, is dan een beetje de, de consequenties die, ja, daarvan. En, misschien is dit nog wel mooier zelf, je wegzoeken. Zei ik, dat zei ik net ook. Ik zei, misschien heeft hij wel, no, nog iets meer vreugde van deze overwinning, omdat hij toch... Ja, het laatste helemaal in zijn eentje gedaan heeft. En, uh, ja, zo won hij ook zijn eerste koers als beroepsrenner in de Scheldeprijs. Ook in zijn eentje. Ja, natuurlijk winnen is altijd mooi, maar misschien uh, voor, voor mij zou, uh, ja, lijkt mij dat misschien uh, zeker zo mooi op deze manier. Hij heeft ook een paar keer verloren de afgelopen weken. Uh, had dat nog een beetje zijn zelfvertrouwen aangetast? Misschien had dat ook meespeeld. Ik heb daar niet veel van gemerkt dat zijn zelfvertrouwen minder was. Maar misschien speelde onbewust onderbewust ook een beetje mee dat hij... En niet de volledige lead-out heeft en al eventjes niet gewonnen heeft. Het zal allemaal bij elkaar misschien... Het uh, zal allemaal een beetje meespelen. Uh, Aan de andere kant, de Olympische Spelen, is voor hem een heel groot doel. Misschien nou, nog wel belangrijker dan de Tour. Ja, nee, maar nou, dat weet ik, ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Uh, dat, dat is, het is allebei heel belangrijk. Maar uh, daar moet hij het ook, heeft hij ook maar vier ploegmaats. En daar gaat hij ook geen lead-out hebben. Dus daar ja, gaat het ook op, de, dus op deze manier sprinter worden. Dus misschien is dat nou ook... ...heeft hij daar ook meer uh, vertrouwen voor richting uh, de Olympische Spelen. Wiggins, prima door de eerste dagen gekomen, niks aan de hand? Nee, dat is allemaal goed gegaan. Natuurlijk ja, uh, uh, is het voor hem heel actisch. En, uh, ja, hij moet zeker niks tegenkomen. Uh, we hebben nu al twee lekke banden gehad in, uh, in, de, in de finale. Eerst Vroom, die daardoor door tijd verliest. En uh, Mick vandaag, die dan nog net weer kon aansluiten. Maar je ziet dus wat, wat er kan gebeuren. En daar kan Bradley ook overkomen. Ik bedoel, dus dat, dat zijn ook de gevaren waar je... Het is allemaal niet zo eenvoudig als dat. Uh, dat ze allemaal maar zeggen van, ah, straks in de bergen of ik uh, ga de tour wel winnen of weet ik veel wat. Ja, er zijn allerlei dingen die, uh, die je tegen kunt komen. En uh, wat dat betreft, uh, ja, is dat voor Bradley nog heel goed verlopen nu. Joarder Servaes, knave Sebastiaan Timmerman sprak met hem. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Ik Nicole McDonald's met Sweet Freedom. Radio 1, kort over overzicht. De tweede etappe in de Tour ging van Vizier naar Tournai in het Vlaams Doornik geheten. In de 207 kilometer lange etappe was er één bergje van de vierde categorie... En daar reden Morkov, Roe en Kern als eerste naar boven. En Mikael Morkov, de Deen, die pakte daar opnieuw een puntje voor de bergtrui. Zodat hij nu vier punten heeft en voorlopig nog eventjes onbetwist leider is in die strijd om de bolletjes -trui. De andere twee, die reden rustig in zijn wiel naar boven. Ander hoogtepuntje in een verder toch wel wat saaie etappe was de tussensprint. De drie koplopers waren daar als eerste. En toen kwam het peloton met grote sprinters om punten te sprokkelen voor de groene trui. En dan krijgen we die sprint van boven te zien. Dan is het Ghost die daar de sprint gaat winnen, want die moeten er dan nu overheen komen met uh, Renshaw. in het wiel, ja, we doen net alsof het de etappe finish is. Dat is het natuurlijk niet. Ook uh, Van Hummel sprint nog mee. Het is uh, gos voor uh, Renshaw, voor, uh, voor Cavendish. En ik dacht dat daarachter Van Hummel als vierde van dat uh, peloton uh, over die streep kwam. Het is wel interessant hoor, want het gaat gewoon om punten met nog 32 kilometer te gaan, ging Roel er alleen vandoor. Die ontsnapping bleek te vergeefs, want in de laatste 15 kilometer... waren de treintjes bezig met het positioneren voor de massasprint. En in dat geweld moest Argos kanshebber Kittel lossen. Hij heeft gewoon niet de benen. Hij uh, rijdt hier. Uh, er is een gat met het peloton ontstaan. We zien John Huguet zien we voor hem rijden. Komt er nog een ploegenoot die zich laat afzakken. Maar het heeft allemaal geen zin. Allemaal geen zin. Kittel weg. Wees gerust. De sprint ging gewoon door. We zijn bezig met de laatste honderden meters van deze sprint. En is het dan Grijpel of Cavendish? Grijpel of Cavendish die hier gaat winnen. Die twee die moeten het gaan uitvechten. Gos komt er niet meer aan de pas. Cavendish komt er overheen. Twintig etappes heeft hij al gewonnen in de Tour. Wordt het zijn 21ste? Wordt het zijn 21ste? Jawel! Het wordt de 21ste van Mark Cavendish. En dus werd Grijpel tweede, Matthew Goss werd derde... en Tom Velers werd de beste Nederlander op de vierde plaats. De Argos-rijder nam het stokje van Marcel Kittel over na een uh, korte vraag. Ja, Marcel, voel je goed ja of nee? Uh, ja, ik durf het niet helemaal aan, omdat ik gevoel dat ik leegloop, gevoel dat de kracht een beetje wegvloeit. En uh, ja, daarom gewoon voor, mij, uh, voor mij gegaan. En uh, gewoon hetzelfde plan aangehouden eigenlijk waar we zaten, waar we, waar we gaan en waar we rijden. En uh, zo uh, uh, ja, toch goed uitgekomen eigenlijk. En dan komen we bij de truien, want we veranderen natuurlijk... in het algemeen klassement niet veel. Kansje Lara behoudt gewoon de gele trui. De groene trui heeft nu een echte drager. Peter Zakan is zijn naam. Morkov, die slimme deentje, één puntje vandaag erbij. Behield. De bergtrui, de jongere trui, TJ van Garderen. En de beste Nederlander blijft gewoon onveranderd. Bauke Mollema op de twaalfde plaats... op 21 seconden van het geel. En Laten we ook vooral het vrouwenwielrennen niet uit het oog verliezen. Marianne Vos heeft de leiding in de Ronde van Italië... voor de vrouwen namelijk weer teruggepakt. De wielrenster van Rabobank kwam alleen over de finish in de bergritten rond Montecatini. Het was voor Vos haar derde etappe zegen in vier dagen. En op Wimmelden is de tweede week van het toernooi begonnen. Gisteren zo'n tennisloze dag, is altijd even wennen. Het was ook meteen weer een verrassing vandaag, hè, Marcella Mesker? Jazeker, want de nummer 1 bij de vrouwen, Maria Sharapova... werd verrassend uitgeschakeld door de nummer 15, Sabine Lissiki... Um, de viervoudige Grand Slam kampioen had eigenlijk weinig in te brengen tegen de sterk serverende Lissiki. Um, die vorig jaar in de halve finales op Wimbledon nog van Sharapova verloor. Uh, de Russin uh, verliest trouwens wel haar nummer 1 ranking na dit toernooi. Uh, vanwege dit uh, verlies. De Ziki die speelt nu in de kwartfinale tegen landgenote Angelique Kerber. Want die won weer van Kim Kleisters met 2 keer 6-1. En ja. Ik denk dat de Belgische wel een mooier afscheid had gewenst op Wimbledon. Want het was haar laatste toernooi. Het was sowieso geen goede dag voor de Belgen. Want Roger Federer won van Xavier Malisse in vier sets. Ondanks een rugblessure en een lange regenpauze. En ondertussen gaan we vrolijk verder met onder andere Azarenka, met Murray en met Djokovic. Het verhaal van de Oranje mannenhockeyers op weg naar Londen blijft zich ondertussen ontwikkelen. Strafcorner-specialist Taken Takema zal namelijk niet meedoen aan de spelen. Record International Nooier, net hersteld van een langdurige achillespeesblessure, mag wel mee. De verwachtingen van bondscoach Paul van As zijn duidelijk met deze ploeg.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 Ernest Faber stopt als assistent trainer van het Nederlands elftal. We hebben het nu over voetbal. Het contract van Faber was gekoppeld aan dat van bondscoach Bert van Marwijk, die vorige week opstapte. Faber gaat zich nu volledig richten op PSV, waar hij assistent is van de oud-Russische bondscoach Dick Advocaat. Philip Cocu had al eerder aangegeven na het EK te stoppen als assistent bondscoach. En de Karim El Amadi gaat voetballen voor Aston Villa. De middenvelder ondertekent een contract voor drie jaar. Na het afscheid van John Guidetti en Otman Bakal is El Amadi de derde basisspeler die uit de Kuip vertrekt... na de verrassende tweede plaats afgelopen seizoen. En dan via de rechtelijke macht alsnog naar de Olympische Spelen. Hier en daar lukt het, maar en wiomi Marcela is er niet in geslaagd via een kort geding deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen. Macella was in eerste instantie aangewezen door de Gymnastiekbond. Maar dat besluit werd teruggedraaid... doordat Celine van Gerner eerder met succes naar de rechter was gestapt. En zij werd uiteindelijk aangewezen om deel te nemen... voor Nederland aan de Olympische Spelen met Turner. Zover het sportnieuws. Ik zeg alvast even na half zeven, natuurlijk weer een aan de lijn. Dan uh, is de stelling: pesters op internet moeten hard worden aangepakt. Dat heeft te maken met een Belgisch filmpje op internet... waarin te zien is dat een meisje van 15 een schoolgenootje mishandelt. Nou, sinds dat filmpje op internet staat... is er een volkswoede losgebarsten tegen het pestende meisje. U kunt dus reageren op de stelling. En u belt dan met het gratis nummer 0800-1121... of via onze Radio 1-website. Straks praten we er ook over met iemand van de kinderconsument. De lijnen gaan open, reageert u op 0800-1121. Pesters op internet moeten hard worden aangepakt.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 De AEX is met bijna een procentwinst gesloten op 311 punten. En dat is de hoogste stand in twee maanden. De Europese beurzen zijn nog steeds positief gestemd na de eurotop van vorige week. Beleggers lijken er nog steeds van overtuigd dat door de besluiten op de top, -top de kans kleiner is geworden dat Italië en Spanje binnenkort Europese noodsteun nodig zullen hebben. André Kuipers is in Houston herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen hadden zijn terugkeer uit het ISS daar gevolgd... vanuit het vluchtcentrum van NASA. Samen met Kuipers werd ook zijn Amerikaanse collega Don Pettit welkom geheet door familie. Die was onwel geworden tijdens de ruwe landing, maar is inmiddels hersteld. En bij een aanslag met een autobom in Afghanistan, vlakbij een school in Kandahar... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen zijn gewond. De dader zou de bom hebben laten ontploffen bij de toegangspoort van de school. Daarbij kwam hij zelf ook om het leven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, het is aangenaam weer en dat komt vooral omdat er zo weinig wind is. In combinatie met de zon en de temperaturen die nog steeds zo'n 20 à 22 graden zijn. Vanavond en vannacht, vooral vannacht, neemt de bewolking in het westen wat toe. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. En ook vannacht is er maar weinig wind. Morgen ligt er een zwak front tegen het westen van het land aan. En daardoor in het westen veel bewolking. Plaatselijk valt daar ook wat lichte regen. In de rest van het land schijnt de zon af en toe. En daar blijft het zo goed als droog. De temperatuur loopt morgen op naar 21 graden in het westen tot 24 in het oosten. De wind waait morgen uit het zuiden, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Woensdag is het nog wat warmer, 23 tot 26 graden en het voelt dan echt broeierig aan. In het westen kunnen woensdagmiddag en avond forse onweersbuien ontstaan. Donderdag is het ook warm en broeierig, dan overal kans op flinke onweersbuien. Na donderdag minder warm, de kans op buien blijft groot. ANWB Verkeersinformatie. De apelspit zit er bijna op. Er staan nog files op de A13 in de richting Den Haag. Daar staat tussen Delft-Zuid en Knoopend-Ippenburg 6 kilometer. Bij Kloopend ippenburg is één reis ook afgesloten. Op de A20 in de richting Gouda staat nog een file van 3 kilometer bij Mordrecht. En op de A50 als richting Arnhem. Daar staat tussen knopend bankhoef en Knoopend-Ewijk een file van 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, vier minuten over half zeven. We gaan eerst weer zeven naar Wimmelden. Het, uh, het dak zit erop. Uh, Marcella Mesk. ik heb al veel kleding gezien... maar die een heeft nog een pyjama broek aan, of niet, onder de rok? Ja, afgeknipt. Oh. <laughs> nou, nee, hoor, het is zo'n zo legging. Ja, het is gewoon koud en regenachtig. Maar dat zie je is, toch uh... zelden, zonder dolle dat, dat ze zo'n... Uh, nog iets Nou, kan onlang. jij je en White nog herinneren? Die had helemaal een uh, witte catsuit aan. Oh. Van, uh, maar, van dit, dit mag enkel. wel, op het conservatieve wimmelder ja. dus? Ja, als het maar, Al, als wit, maar wit is, is. dan okay. mag het. Okay. En het houdt er uh, lekker warm. En uh, ze staat er goed mee te spelen. Want Azarenka uh, wint zojuist de eerste set... met maar liefst 6-1 van anna Ivanovic. Luide decibellen, harde klappen, ja, die bepalen alle de scoren op het centekort en voorlopig kan Anna Ivanovic helemaal niets inbrengen. Ze heeft een Engelse coach, die weet wel verwanten van, van gras... maar ik schat in dat het vandaag toch niet gaat helpen... want Azarenka is gewoon fysiek veel sterker, fitter, sneller. Vorig jaar halve finaliste en ja, die loert natuurlijk op die nummer 1-positie... want die komt vrij van Sharapova. Dus Azarenka heel snel naar 6-1 in de eerste set tegen Ivanovic. Zit even te kijken nog, Marcella Snel. 1985 was het van Anne White... Ja. <laughs> naar ja, dat was de te... tijd dat ik speelde. Tegen Pam <laughs> ja, dat ja, heb jij heel lang goed onthouden. <laughs> dankjewel, Marcella Mesker. Dan uh, gaan we naar de bouwsector in Nederland. Want die heeft het al lange tijd moeilijk. Er wordt natuurlijk weinig gebouwd en daardoor verliezen veel bouwvakkers hun baan. In Noord-Holland-Noord neemt het probleem grote vormen aan. Een derde van alle bouwvakkers in die regio zit zonder werk. Een verslag van Paul Sanders. Dit zijn de eerste pakkenbeet 60 woningen die sinds vier jaar weer in Schagen gebouwd worden. En uh, dat, uh, staat, ja, De hele woningbouw staat in deze regio fors onder druk. Zoals trouwens door heel Nederland, laten we eerlijk zijn. Op de steiger in Schagen wordt hard gewerkt aan nieuwbouwhuizen. Maar het zijn niet zoveel mensen die hier aan het werk zijn. Ik zie er nu twee, vier, zes, acht op de steiger staan. Ze zijn aan het metselen, aan het timmeren. Maar dat waren er vroeger een stuk meer. Het is namelijk crisis in de bouw. De bouwplaatsen zelf, die hoeft niet altijd uh, uh, zo druk te zijn. Maar we zouden graag meer bouwactiviteiten zien in de regio. En dit is een van de weinige bouwplaatsen die ik u op dit moment kan laten zien. Ja. Want er wordt bijna elders niet gebouwd in deze regio. Klaas de Leeuw is lokaal aannemer in Schagen. En hij ziet dat het een stuk minder gaat de laatste jaren. Oorspronkelijk was er in dit nieuwe uitbreidingsplan in Noord... ...zijn er 460 woningen gepland. Dat was vier jaar geleden. Dus de grond ligt al vier jaar braak. En dit is nu het eerste... Uh, contingentje wat eigenlijk nu gebouwd wordt. Hoe ja. komt het dat het niet is begonnen met de rest van het project? Uh, er zijn geen kopers. Uh, ja, mensen willen wel kopen, maar u kent het verhaal. De banken financieren dat niet meer. Althans financieren heel moeizaam op dit moment. Uh, dus het is voor mensen heel moeilijk om nog aan een knappe hypotheek te komen. Wat betekent dat voor uw bouwbedrijf? Voor mijn bouwbedrijf betekende dat, dat ik ongeveer het totale bestand van mijn 68 mensen heb terug moeten brengen naar een man of 20. Dus twee derde op dit moment heb ik helaas moeten laten gaan. Zijn er al veel bedrijven, collega bedrijven zijn die al omgevallen? Ja, in deze regio alleen in Schagen al vier. Maar in deze regio toch al gauw een twintig. En dat is dan alleen nog maar, praat ik over het gebied Noord-Holland-Noord. En We zitten ook best in een relatief, om het zo te noemen, arm gebied. He, want uh, ja, we zitten in een uithoek waar op dit moment heel weinig bouwactiviteiten zijn. Ja, want het zit op slot. Banken geven geen geld meer aan particulieren om te bouwen. En daardoor kunt u niet bouwen en daardoor moet u mensen op straat zetten. Ja, dat is exact de reden. Het is, uh, de bouw zit echt op slot. Hè. Zeiden we een jaar geleden nog, het is vijf voor twaalf. Ik durf nu rustig te stellen dat het vijf over twaalf is. Want de sanering is in volle gang en een totale leegloop van de bouw dreigt op dit moment. Heel duidelijk. Wat gebeurt er eigenlijk met al die mensen? Want u zelf heeft al twee derde van uw mensen naar huis moeten sturen. Ja. Zitten ze thuis achter de geraniums? Nou, dat is inderdaad een hele zorgelijke ontwikkeling. De meeste helaas wel, ja. Er zijn er een paar die hebben zich in laten schrijven als ZZP'er. Maar dat is natuurlijk ook best een groot risico. Want als ZZP'er kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Dat is al lastig. Maar uh, helaas moeten wij constateren dat het grote deel van onze goede opgeleide vakmensen... gaat verdwijnen naar de bouw. En daar zit het volgende grote pijnpunt. We hebben dus nu te maken met een forse sanering in de bouw. Hebben, u kunt ongeveer toch wel zeggen dat al een derde van het totale bestand aan medewerkers ontslagen is. Door gebrek aan werk. En uh, die keren ook niet meer terug in de bouw. Want het is ook nog eens een keer hebben we te maken met de grijze golf van de babyboers. En die keren niet meer terug in de bouw, die mensen. En, uh, dus u zit straks, als die bouwmarkt weer een beetje aantrekt, zonder goed opgeleid personeel? Ja, dat is 100% zeker. Hoe lang duurt de crisis nog in de bouw, denkt u? In ik, totaal? Ik vrees... Laat ik optimistisch zijn dat het uh, toch wel tot 2015 gaat duren. Dan ben ik optimistisch. Dat was aannemer Klaas De Leeuw. Hij uh, is op een bouwplaats in Schagen. Zo, na Daniel Loos aan de lijn. De Radio 1, sportzomer. Langs de takken van de bom. Plus de wind zien slaven Overal Over alles laat verbijgen. Over wat er komt, giet ik er na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat west is, dat is west, en wat er komt, dat weet ik niet. Alles kan, ja, alles kan, ja, alles kan. Of het ook gebeurt, giet dat, licht Niet aanleggen en mikken, en dan schiet hij ja nooit raak. Tuurlijk kun je nog zitten en is je dag even niet. Maar wat best is, dat is best. En wat er komt, dat weet je niet. Alles kan ja, alles kan ja. De het van de snaden met wat hamerties van vilt Worden veelste lange nachten, u tilt. Een vogel met een hoed op, die zichzelf op iets verstiet Zingt wat west is, dat is west En wat er komt, dat weet ie niet Alles kan ja, alles kan ja Dania Lohus uit Rente Alleskamp. De Radio 1 Sportzomer. aan de lijn. Een filmpje waarin te zien is hoe een 15-jarig Belgisch meisje... een schoolgenootje slaat en schopt, is op internet gezet. Deze beelden aan het station van Roeselaren zorgen voor heel wat opschudding. De 13-jarige Kelly zit te wachten op haar bus... als ze lastig gevallen wordt door medestudenten. De pesteres beginnen haar uit te schelden, maar al snel wordt ze aan haar haar getrokken. Daarna gaat het van kwaad naar erger en wordt ze geslagen. En inmiddels is er naar aanleiding van dat filmpje een ware hetze ontketen tegen het pestende meisje. Zij is van school gestuurd, haar adres en mobiele telefoon zijn op internet gezet. En dat heeft tot een weekend lang vol bedreigingen geleid. Ze is inmiddels ondergedoken met haar familie, hebben wij begrepen. Een keiharde publieke afrekening dus, die mogelijk wordt omdat dit filmpje op internet is verschenen. De stelling waar u thuis op kunt reageren is... pesters op internet moeten hard worden aangepakt. U kunt bellen, eens of oneens, 0800-1121. U kunt ook stemmen op de website www.radio1.nl. Aan de lijn is nu de woordvoerder van de stichting De Kinderconsument... expert in jeugd en media, Bamber Delver. Goedenavond. Goedenavond. Om te beginnen met die stelling, bent u het daarmee eens of oneens? Um... Nou, uh, eigenlijk is het al waar, hè? dus ik vind inderdaad dat uh, pesters uh, hard worden aangepakt. Maar op lange termijn uh, zouden we heel graag willen dat ze hun gedrag veranderen. En dat harde aanpak, ja, ik weet niet of dat helpt. Nee, En een harde aanpak zoals dat nu gebeurt, adressen, telefoonnummer op internet, van school sturen. U zegt, uh, dat is hard aanpak, dat kan op zich wel? Ja, op zich denk ik dat uh, mensen uh, daar ook weer hun gram gaan halen, vragen gaan uitoefenen. Het mooie vind ik dat de moeder van de, het gepeste meisje... Uh, zelf zegt van, ja, dit verdient niemand zelfs de data van mijn uh, de pest van mijn dochter niet. Nee, dat, dus dat zegt ze uitvraag. trouwens hè, is nog even goed om te zeggen, nadat ze wel zelf heeft gezorgd dat dat filmpje op internet te zien was. Ja, ja, ja, dat klopt. En uh, deze uh, mevrouw die heeft af en toe gedaan uit machteloosheid, dat zorg voor haar dochter uh, kan ik me heel goed voorstellen. Maar niemand had deze storm verwacht, ook deze goedbedoelende moeder niet. En, en, maar dan praat u het wel uh, goed dat, uh, dat dit meisje echt bedreigd wordt via internet? Nee, dat zeg ik niet. En uh, wat ik ook niet zeg is dat er uh, een bedreiging uit moet gaan. Het is de kortste weg, de meest ja, impulsieve weg. Dat zie je dat uh, social media, internet, Facebook daar een ontzettend belangrijke rol in, uh, in spelen. Maar waar het de om gaat is dat A, het pesten is, is gestopt. En B, dat dat meisje, dader en uh, slachtoffer op een hele prettige manier weer op die school rondlopen. Uh, en dat is door alle commotie en hetze eigenlijk onmogelijk geworden... Voor slachtoffer en dader. Ja, en waar is dat dan misgegaan, zegt u? Ja, dat is een beetje moeilijk te be bepalen. Ik denk dat die moeder uit een soort machteloosheid en zorgen en woede het filmpje van Nota B en de daders weg heeft gehaald van YouTube, het online op haar Facebookpagina heeft gezet. Vorige week heb ik dat zoals 100.000 Belgen ook kunnen zien. Dat is er weer vanaf. En uh, uh, ja, ik weet niet in hoeverre er goed contact is met de school. De school zegt wel in Roeselaar in België, wij wisten van niks. Ja, en daar ligt de crux. Ja, en is het dan in, in dat opzicht, hoe pijnlijk het ook allemaal is, misschien wel goed dat er een keer zo'n filmpje op internet komt? Omdat je dan tenminste weet wat er gebeurt tussen kinderen? Nou ja, ik denk als de school het heel goed had ge georganiseerd... dus het vertrouwen goed had georganiseerd, had ze het geweten... dan was de slachtoffer namelijk, en misschien ook wel de dader... naar een uh, vertrouwens- of contactpersoon gedurfd. Ook al gebeurt en... het bij een bushalte uh, buiten school? Ja, ja, dat maakt niet zoveel uit, want uh, onze kinderen zijn de leerlingen van een school. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Om de zoveel te vlam dat op. En net voor de zomer hebben we dit dus helaas mee mogen maken. Dus het is heel goed dat wij als maatschappij op, uh, ja, met de neus op de feiten worden worden gezet, maar het is verschrikkelijk triest voor slachtoffer en dader en de hele school. Ja, blijf u even aan de lijn. We gaan er ook uh, over verder praten met Jeffrey Arens, oprichter van de organisatie Skissel, een organisatie tegen het pesten. Goedenavond. Een hele goede avond. Um, bent u zelf veel gepest op school? Um, ik ben zelf heel erg gepest, inderdaad. En, en ja. in, in, we vertelden heel kort iets over, wat, gedurende een hele lange tijd, of, of, of in heel kort nou, heel heftig. Ja, ik ben echt een half schooljaar heel erg gepest. Uh, echt dag in dag uit werd ik opgewacht uh, naar schooltijd. Maar ook gewoon tijdens schooltijd. Terwijl de leraar toekeek en begon gewoon keihard te lachen omdat ik gepest werd. En u zegt dus eigenlijk, de school uh, deed er gewoon destijds helemaal niets aan? Helemaal niets. Helemaal niets. Als we dan naar de stelling kijken van vandaag... pesters op internet moeten hard worden aangepakt. Wat denkt u daar dan van? Uh, ik denk dat mensen allemaal zeggen dat pesters harder moeten aangepakt worden. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar... Uh, er, wordt altijd, er wordt altijd gezegd: pesters uh, die hebben zelf ook uh, problemen. Maar dat is geen excuus om iemand anders ook problemen te, uh, te brengen. En uh, was u wat, uh, voor jouw geval uh, geholpen geweest als de pesters uh, in uw geval al eerder harder waren aangepakt? Um, ja, ik denk dat, uh, goeie, goeie, dat als de school goed oplet, dat uh, de pest dat minder wordt. Maar ik denk ook dat. Het... Het probleem ligt bij de pesten en niet bij de gepesten. Dus um, daar bedoel ik mee dat uh, de gepesten moet niet uh, nog erger het slachtoffer worden door het gedrag van de pester. Wat ik dus heb meegemaakt, ik ben dus van school afgegaan omdat ik zo erg gepest werd. Zo dus moet het niet. Als andere... Ik vind het heel ja. erg. We, ja. Als allerlaatste, voor wij naar de luisteraars gaan... wat in België nu gebeurt is, is dat het zodanig uit de hand gelopen is... dat die pester, wij spreken, het huis is moeten ontvluchten. Vind je ja. het dat, dat waard? Of zeg je, nou, dat gaat ook wel wat ver? Uh, het gaat wat ver, maar ik vind... Ik ben heel hard... Het boontje komt om zijn loontje. Uh, uh, zij, zelf, het, zij hebben zelf het filmpje op YouTube gezet. Dan vraag je al aandacht. Uh, wat ook zo is geweest, is dat... Um, ja, weet je, als je niet zoiets op YouTube zet, dan, dan vraag je je gewoon om aandacht. Dat is een schil om aandacht. En ja, als dit het gevolg is, dan, dan had je dat had je zelf ook kunnen inschatten. Goed, Jeffrey, we gaan even kijken hoe de luisteraars erover denken. Op internet is uh, al behoorlijk gestemd. 90 is het uh, met jou eens. Pesters op internet <coughs> moeten hard worden aangepakt. We gaan even naar de eerste beller aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik spreek met jullie uh, woordje. Ja, goedenavond. Bent u het eens met die stelling? Ja, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik vind dat persers niet hard genoeg kunnen, aangepakt kunnen worden. En dan heeft u het ook over uh, dat, dat deze, dit meisje met haar familie de huis heeft moeten ontvluchten. Dat er adres, mobiele telefoonnummer op internet staan. Zegt u, uh, bandje komt om zijn loontje, net als Jeffrey? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel sneuvelder. Maar uh, ja. Weet je, als je gepest wordt, daar heb je gewoon jarenlang nog last van. Dat uh, weet ik uit eigen ervaring. Dus uh, ja, pech. Dat is maar niet moeten doen. Dank u wel voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met Van der Linden. Ja, goedenavond. Zegt u het maar, hè. pesters op internet moeten harder worden aangepakt. Nou, vind ik van niet. En ik zal ook uh, vertellen om. Uh, pesten is iets van alle tijden. Dat, uh, dat is al zolang als er uh, kinderen op gang zitten en zolang mensen op werk zijn, worden mensen en kinderen overal uh, getest. Uh, uh, ik bedoel, ik denk dat je eerst moet beginnen met uh, hoe je als ouders je kind opvoedt. Het is helemaal helder. Ik ga u danken voor uw toelichting. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Bent u het ja, uh, met eens met de stelling dat pesters op internet harder moeten worden aangepakt? Um, ja, deels. Ik, uh, um, ik vind dat pesters uh, sowieso in het algemeen uh, flink mogen worden aangepakt. Maar uh, na de berisping moeten ze ook gewoon uh, begeleid worden en geholpen worden. En wat de vorige belder ook al zei, het begint natuurlijk ook bij de ouders, de opvoeding. En uh, daar waren misschien nodig dat de ouders misschien zelfs uh, begeleiding kunnen krijgen. Maar uh, ja, die hetze die, uh, die er nu is ontstaan, dat is natuurlijk een beetje uh, um, ja, heel erg overdreven. En, en als je maar, kijkt naar de school, ze is van school gestuurd. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat de school eigenlijk gewoon een steek heeft laten vallen... en dat ze dat nu proberen op te lossen door haar nu meteen van school te sturen. Maar als ze een beetje een, een goede begeleiding hadden... dat het gewoon goed wordt gemonitord... dan hadden ze dat al veel eerder moeten, moeten kunnen ondervangen. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, u mag het zeggen. Ik uh, ben het eens met de vorige spreker in die zin dat ik vind dat het de school is... die hier uh, moet ingrijpen... Mijn dochter heeft ook wel eens met vriendinnen iemand gepest op een school in Hilversum. En daar heeft de komdirecteur direct ingegrepen. En heeft de ouders op de hoogte gesteld. En toen ben ik met mijn dochter naar die ouders van dat andere meisje gegaan. Zodat zij haar excuses zou aanbieden. Helder, je, ja. U zegt vroeg, vroeg signaleren dit en meteen wat met me doen. Ja, Het is helemaal helder. Ik eh, Dank u voor uw toelichting. Dank u wel. Jo. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja. Hallo, Patrick van der Wart. Ja, wat vindt u? Pesters op internet moeten hard worden aangepakt. Bent u het daarmee eens? Ik ben het hier zeker mee, mee eens. Ja, ik heb vier voorgangers gehad. Die hebben zo'n beetje wel alles verteld wat er te vertellen is. Ik ben het uh, zeker eens met, met uh, de mening dat het uh, eigenlijk bij de ouders begint. Uh, ouders ouders zullen daar uh, ja, het, het, het, aan moeten werken om, uh, om, om daar het probleem op te lossen. Ja, dat is op dit moment kennelijk niet gebeurd in dit geval. Het, het belandt op internet. Vervolgens ontstaat er een soort volksgericht tegenover de pester. Wat vindt u daarvan? Ja, is, uh, het, wat ik mijn, mijn eigen kinderen altijd vertel is oorzaak en gevolg. En als je dan uiteindelijk zelf uh, ook nog het filmpje erop zet... Ja, dan, dan zul je op de bladen moeten zitten. En uh, zoals al eerder gezegd, boontje komt. Hoe loont je dan in dat geval? Dank voor uw reactie. Aan de lijn, dag, goedenavond. Dag. Sorry, we gaan naar de volgende. Aan de lijn, goedenavond. Michel Wijk. Ja, hallo, goedenavond. Ik ben het oneens met de stelling. want Ik vind dat mensen in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik heb een vergelijkbare ervaring... En uh, ik vind dat je, zeker ook het gegeven, het voorbeeld, de ouders van het kind gewoon kan aanspreken. Ja. En daar wat mee kan doen voordat je alles publiek maakt. Neem je eigen verantwoordelijkheid eerst voordat je het op staat gooit. Lijkt mij een hele heldere toevoeging. Dank u zeer voor deze toevoeging. Dan okay. uh, terug naar Jeffrey Arends, oprichter van de organisatie Tegen Pesten. Uh, Jeffrey, vrijwel iedereen is het met jou eens hè, zo te horen. Wat, wat doet dat met jou? Uh, nou, ik vind het fijn. Alleen ik vind het heel erg dat mensen uh, het, uh, het uh, ja, uh, afschuiven op de ouders. En uh, ik weet niet op welke manier, want ouders hebben niet altijd in de gaten wat er op school gebeurt. En soms willen ouders wel ingrijpen. Want ik weet uit ervaring, de ouders van degene die mij gepest hebben, wouden mij echt helpen. Die hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Ja, maar die uh, hadden misschien eerder van de school willen horen. Ja, maar de school die deed niks. En ik vond inderdaad dat het probleem in inderdaad heel mooi bij de school ook had opgelost kunnen worden in plaats van het meisje van school te kunnen sturen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar dan zit natuurlijk de gepeste, zit voor eeuwig met een, met de, ja, nee, niet voor eeuwig natuurlijk, maar zit weer uh, de de pesten op school. En dat ja. lijkt me ook geen prettig gevoel. Ik wil nog even naar Bamber Delver. Bent u verrast door de reacties? Of zegt u nou, ik, ik had deze ook wel verwacht, maar op lange termijn moeten we er ook nog iets anders bij doen? Nou ja, uh, geen zinnig. Iemand zou zeggen dat pesters niet harder moeten worden aangepakt. Dat snap ik wel. Maar het gaat om het probleem. Dus het gaat om de aanpak. Het gaat om de sfeer waarin een slachtoffer en pester uh, dat gewoon goed met elkaar omgaan. Soms kan het er helemaal niet. Maar uh, het is te makkelijk om het naar de auto toe te het moet, uh, schuiven. En die, en die... Meneer, die meneer die het over die vroegsignalering had, is dat een heel ja. belangrijk punt? heel belangrijk. Wat dat er moet gebeuren is dat kinderen samen met uh, andere kinderen verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer op school. En dan niet vanaf groep 8 of uh, klas 1. Nee, eigenlijk al vanaf hun uh, kleutertijd. We moeten verantwoordelijk gemaakt worden voor de verantwoordelijk. Ja, de, de sfeer op school. Dat je veiligheid creëert met elkaar. En scholen, die moeten monitoren. Niet de kop in zand. Niet spreken van een pestvrije school. Ik heel veel scholen horen beweren. Dat is onmogelijk. Maar bij internet gaat alles ondergronds. En dan moeten we eigenlijk blij zijn dat zo'n YouTube film er is. Dan weten we tenminste wat er Hand is. Goed, Bambardel, dank voor uw reactie. Dat geldt natuurlijk ook voor Jeffrey Arends En ook de luisteraars, dank voor het bellen. Morgen is er weer een aan de lijn. Kijk nog even naar internet, daar is gestemd. 239 mensen hebben gestemd. 90% is het eens nog steeds met die stelling. Pesters op internet moeten hard worden aangepakt. 10% oneens. En wij gaan nog even naar Wimbledon. Uh, Marcella Mesker bij voetbal. Zingen ze wel eens, ze geven voetballes. Zingen ze hier als we geven tennisles? Nee, ze zingen niet. wel Cliff Richard wel op de ja, die tribunes ik, ja. is gesignaleerd. Uh, misschien dat hij straks nog een uh, rondje gaat doen. Maar uh, het is inderdaad tennisles. Uh, Victoria Azarenka in bloedvorm, hoor. Echt heel erg goed. Uh, Anna Ivanovic krijgt de ballen onder oren. 17 winners. Het staat 6-1-4-0 uh, voor de speelster uit uh, uh, Wit-Rusland. En ja, de eerste ronde 6-1-6-4. Tweede ronde 6-2-6-0. Dan 6-3-6-3. Dus ja, je kan wel zien uh, dat dit een uh, grote favoriet is. Ze zit trouwens in de onderste helft van het schema. Dus daar zitten nog wel een paar grote namen hoor: Williams, Kvitova en uh, Pacek. Dus dat is een hele sterke helft. Want als je naar bovenin kijkt, krijg je. Dus Lissiki, uh, Kerber, Radwanska en Kirilenko. Nou, dat klinkt toch anders. Dus Asarenka heeft nog wel wat tegenstand. Maar uh, vandaag in ieder geval niet. Het is uh, gamepoint voor uh, 5-0. Dus het wordt een vluggertje. Hierna dus uh, Novak Djokovic nog tegen landgenoot Viktor Troitsky. Die partij gaat in ieder geval door, want het dak is dicht. Het regent nog, de andere banen daar wordt uh, niet gespeeld. Alleen op het centerkort. Maar Asarenka dus uh, op het randje van de kwartfinale. Wij blijven het allemaal volgen in de Radio 1 Sport. Zo, maar straks kijken we ook even naar het grote feest in Spanje vandaag. Want weet u nog? Gisteravond werden ze Europees kampioen voetbal. Koning Juan Carlos, lange tijd nadelig in het nieuws, kan nu eindelijk iets leuks doen. Namelijk uh, het Spaanse elftal ontvangen met hun Europees kampioenschap. Tot zo. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl.